Okay, one of the biggest things that happens is a misunderstanding of scripture. Een van de grootste dingen die gebeuren in de laatste is eigenlijk een misverstand van de schrift. The one, the teaching I'm going to do today is the House of Shemai, the House of Eliyeh, and the study. This I'm going to bring. is the House of Shemai, the House of Eliyeh. Now, this is a six-hour teaching that I cannot do in six hours. De oorspronkelijke studie neemt zes uur in beslag en het is logisch dat ik dat vandaag niet zal doen. You can go to my website and you can you can check that out there. Je kunt so naar mijn website good. gaan en daar kan je het volledig beluisteren. Now tomorrow, morgen, to the French audience, het is er in Brussel uh, een samenkomst. I'm, I'm doing the other part. of this teaching. Dan zal ik de, het andere deel van de onderwijs. Gaan doen. I'm going to take part of the teaching and talk about Cornelius. En dan zal ik over Cornelius spreken. Because you know Acts 10 is a big big stumbling block. Omdat je weet dat Handelingen 10 een heel groot struikelblok you know? is. For well, I'm going to cover that. But anyway tomorrow dus ik we can we can we misschien even naar kijken. Okay. So but today I'm going to focus on when you come to the Hebrew roots. En vandaag waar ik op ga ik op gaan focussen is het volgende als je nou tot de Hebreeëse wortels terugkomt. The moment you start talking about Torah. moment dat je over Torah begint te spreken. Your friends call you Pharisees. Dan uh, zeggen je vrienden dat je een fan bent. Ja, zie je, she knows. Yes. Pharisee. And they call you son of the devil. En dan worden ze dat. I've been called, zoon van de I've been called the son of the devil by Christians. Christenen bij mij? the I went to a church. Ik ben nooit naar een kerk geweest. I was speaking. En ik was aan het spreken. And the guy in the back got up. En een uh, man achteraan stond op. He says you're a Judaizer. Hij zei: Je bent een, je bent onze de Son of the devil. Je bent een zoon des duivels. And you're a Pharisee. En je bent een Pharisee. Ouch. <laughs> so, what happens is that I began to research. I already knew, so I asked him. I know, I'm not going to go into the whole story. But did you know that there were seven types of Pharisees in the first century? First century. Wist types. dat er in de eerste zeven types. Seven. So when Yeshua had an argument. Dus als we dan lezen dat Jezus eens was met een bepaalde Farizee, ja, welke van die types was hij dan dan eens? That's a good question, right? Goede vraag. See, many people make judgments on us and the Torah without understanding context. mensen oordelen over ons en over de Torah, zonder eigenlijk te weten waar ze het over hebben. So, you gonna repeat that to me right now? Okay, what say. Context. Context. Context. Context. Context. Context? Context. Context. See you all got the, the English requirement of that's basic English right there. Alright? So would would I be able to understand uh, people from Belgium if I've never talked to a person from Belgium or ever been to Belgium? Zou ik iets België kunnen vertellen als ik er nog nooit geweest ben of als ik nog nooit met Belgen gesproken zou hebben? Hey, I don't like cabbage. Uh, ik hou nu van kool. Well I know. She makes the best cabbage I've ever eaten in my life. But zij maakt niet to call die code gene. So if I go on perception. Dus als ik voort ga op wat ik zie. And I think about cabbage. And I think aan uh, kool. I'm only thinking about the uh, the people from Poland, the Jews from Poland. Dat denk ik alleen maar aan de Poolse Joden. And I've been to Poland. ben I'm Poland geweest. And the way they eat cabbage. And the man is then necessarily something I'm used to. En dat is niet iets wat ik gewoon ben. Dus ik, ik heb het nooit echt kunnen op prijs stellen. Dus als iemand zegt, you want cabbage? Dus zegt, I want cabbage, dus zegt, Wan, nee, I, I so hate all cabbage. Dan zou ik kunnen zeggen van, nee, ik haat kolen. Maar dan ga ik naar haar huis. En ze maakt het op zo'n manier klaar, dat ik het lekker vond. betekent dat dat alle kolen slecht is? way a person prepares the cabbage? Maar het gaat over de manier waarop iemand de code klaar maakt. Does that make sense? The same thing with the Torah. En bij de Torah vergaat het eigenlijk op dezelfde manier. So now you have 33.000 denominations. Dus je hebt 33.000 denominaties. 31.000 verses. 31.000 versen. How can you get more denominations than verses? Hoe <laughs> is het dat er meer denominaties zijn? Somebody is misunderstanding the text. Er moet dadelijk iemand zijn die de tekst Let me ask you a question. Laat me jullie een vraag stellen. How many of you read uh, the letters of Paul? You just read the letter, right? Je leest alleen de brief, ja? Okay. Talk about Ephesus. Ephesus. Let us even think about Ephesus. Let me ask you some basic questions. We gaan. jullie een basic vragen You know the letter? Jullie kennen de brief. Have you read the whole letter? Have you the whole letter? Raise your hands. Who was the audience? Wie was het publiek aan wie was de brief gestemd? Which country are they from? Welk land bevindt zich daar? What was the main goddess there? What was de belangrijkste godin die daar vereerd What was the political situation there at the time of Paul? Wat was de politieke situatie in die tijd? Die What, was What was the religion at the time? Wat was de gangbare geloofding? Who established Ephesus as a nation? Hoe belangrijk was Ephesus in de internationale wereld at that time? What was the belang van de internationale wereld. Je hebt de letter. Je hebt de brief gegeven, dus je It's Het een goede vraag. Ah, het is niet in de letter. De informatie staat niet in de brief. would you agree that if I write you a letter... Kan je het van mij eens zijn als ik een brief zou schrijven? En zij zal de brief lezen die ik aan John heb. 2000 jaar later. For you don't know me. Maar die kent Rico niet. Je kent John niet. You don't know the problem. Je weet niet waar het eigenlijk over gaat. You you don't don't Je weet niet wie het publiek is. Je leest alleen de brief that it was not written to you. die eigenlijk niet voor, in de eerste plaats niet voor jou bestemd was. It was written to the people in Ephesus. And then somebody put a chapter and verses. And then iemand that to in and verses. If I write, you, if you write a letter to your friend, do you put chapters and verses. No, I you to Right? in a I mean, it's a letter, right? a Okay, so we want to interpret, we want to understand a letter. without understanding context. So the problem en zie wat we proberen, dat kan For example, Corinth, Corinthians. Voorbeeld dat kan Corinthians, In Corinthians. Paul is talking about men not to cover their heads, right? In heeft Paulus het dat mannen hun hoofd niet mogen of moeten bedekken. So, when you see a Jew with a tallit on, oh, Paul says you can't do that. zou kunnen zien als je een Jood ziet met zijn op zijn niet mag doen. But when Yeshua will go, he will cover his head. Maar Yeshua zal dat ook doen. East, in East, Als je tot op de dag van vandaag naar het Midden-Oosten gaat, gaan mannen hun hoofd bedekken. So Waar heeft Paul het dan over? De Torah zegt dat de priesters hun hoofd moeten bedekken. And that's one of the reasons why I'm covering my head more and more and more. I don't like it. I like my hair that's falling out. But is even made Some I'm of the Levites. So at least when I teach, I like to wear my head covered. Why do I wear these? I don't like the keepers. <laughs> it says cover your head It doesn't say which way? Ik moet kijken wat betekent what was the religion of Corinth? Wat was de the, the godsdienst in uh, Corinth Heber was part of the Roman Empire. Die <coughs> vergeten het maakte toen onderdeel uit de Romeinse religie. Ze werden dus door de, door de Romeinse godsdienst uh, beïnvloed. So how many of you have ever studied the Mithras religie? Raise your hand. Okay, let me ask the question again. How many of you have never studied... Religion. Raise your hand. Hoeveel onder jullie hebben nooit het mithraïsme bestudeerd? If you read, I want you to read the religion of Mithras. Sorry. I want you to study the religion of mitras. Het zou goed zijn om uh, mithraïsme, de religie of de godsdienst van Mithras, te bestuderen. And, the, and then study the theology of Christianity according to the Catholic Church. En dan de theologie van het, van het christendom te bestuderen van de katholieke kerk. You'll be shocked. When you see that compared, you'll be actually shocked. I was. And I have a teaching on my website. You can go listen to it. There's oh, a uh, studio for my website. And by the way, when I did the teaching on my website, and as I did the studio for my website, the guy who's doing the person who's doing it with me, and the person who's helping me, used to be a Catholic priest. He was formerly a Catholic priest. And now he follows Torah. And now he follows Torah. And he confirmed next to me everything I talked. About and had visited the alsi waar ik over gesproken heb so Mithraism was a religion it was a man's religion Mithraism um, was een was een mensengodding it was done in dungeons why it's among gods sinds inderdaad het werd uh, ondergronds gedaan in kerkjes and in metroes they used to do what is called covering their faces with veils omdat ze daar deden was een een gezicht <coughs> bedekken met um, <coughs> Met If you look in the word about covering the heads when Paul talked about in the Greek. Wanneer je naar de de grondtexteert naar de Griekse tekst waar Paulus over heeft dat men mannen hun hoofd niet moet bedekken. Is in the feminine tense? Staat het eigenlijk in het vrouwelijke? And it just so happened that homosexuality was rampant in that empire. En het is ook belangrijk om te weten dat homoseksualiteit daar, daar uh, eigenlijk bijna normaal was in die, die tijd. So Paul is now talking about covering your head when you pray as a Hebrew because he did that all the time as a Hebrew. Dus waar het niet over heeft is het bedekken van je hoofd wanneer je bidt als een Hebreër. He's, he's talking about the people who are coming into the synagogue the traditions of their customs. Hij mensen die in de en hun Many things like that, that I found that changed my life. En zijn veel mensen die, die ik gevonden heb, die ik ontdekt heb, en die mijn zienswijze gewoon veranderd hebben. Who taught Paul? Door wie werd Paulus onderwezen? Gamaliel, right? Who was the grandfather of Gamaliel? Wie was de grootvader van Gamaliel? <throat> Hillel. Who was Hillel, and where did he come from? Wie was Hillel, and where um, kwam hij come Babylon. Babylon. And who was Shammai? Hillel kwam uit Babylon, en wie was Shammai? Als we niet weten wie ze zijn, kunnen we eigenlijk moeilijk het nieuwe testament begrijpen. Matthew 5, 5 6, 7, 8 en 9. 9. Yeshua is having arguments, and, and he the, says, and he says, you have heard them say, but I say. Daar heeft een Yeshua een discussie waarin hij zegt je hebt gehoord dat, maar is hij talking against the Torah? Hij niet tegen de tora. He Torah. Can never be done away with. Hij heeft net gezegd in uh, 5.17 dat hij niet gekomen so, is tora de Torah like you said. So what does those things mean, right? Dus ja, wat betekenen right. die dingen dan? So we're to explain that. Dat gaan we nu allemaal aan hmm. te leggen. The House of Shammai and the House of Hillel. Before I go there, I want to explain this. Voordat we ingaan op de de huizen van Shammai en Hillel, wil ik hier even iets uitleggen. We're not leaving here until like three, right? Until six? so we got time is that okay yeah i really want to go slow i'm going to go as far as i can and then if you want to hear more you can come tomorrow but listen i do not want you to believe anything i said i'll give you the resources you can study for yourself But well, there's only so much information i can give you maar Ik heb jullie niet alle informatie geven. Eventually, you're going to have to accept what the truth is, not what I moeten aanvaarden wat de waarheid is, niet wat ik zeg omdat ik het zeg, maar omdat het nu eenmaal zo is. How many of you have seen uh, the movie Passion of Christ? Hoeveel van jullie hebben de film Passion of Christ van Mel Gibson gezien? And there's a scene that talks about when Yeshua tells Peter uh, Before the cockcrow, you will deny me three times. There is a scene where in the show, that Peter says, "Before the hand cries, you will deny me three times." Now, you're going to have to explain this one to me. This is that I will graag zou willen begrijpen. Because there were no chickens in the city of Jerusalem in the first century. In Jerusalem, were there the world, who keeps a fowl in Jerusalem? So every Christian church is waiting for the. <laughs> no, you got to do that. <laughs> All right. so you got to do it three times, right? <coughs> All right. so we got a problem because a Jewish person who understands history would look at the movie and says, "That's why I don't believe in Jesus." Dus we zitten dus met een probleem. Wat een jood, want een jood die zijn geschiedenis kent, zal die scène zien zijn van: dat is de reden waarom ik niet. Because ben. you go to the Jewish books, the Mishnah. Want als je naar um, Joodse boeken gaat, zoals de Mishnah, and they tell you exactly what the cock crow was. En daar vertellen ze precies wat het gekrij. Uh, uh, um, <tie> <tie> <tie> ja, het. In the Hebrew the, the word is Hagel. In <coughs> And the word Hagel can mean the crier of the temple, the priest. Maar can ook verwijzen naar de priester die zijn collega's moest maken. And the word Hagel can also mean the crow. Like it, it, it means two things, depending <coughs> on what you're talking about. Maar Hagel kan tegelijkertijd ook naar een dier, naar een naar de So it was the priest who will call in one of the corners right here. The priest. Like dus de vroeg zou de priester in een van de hoeken gaan staan. en zijn de andere priesters oproepen om God te gaan aanbidden. En Yeshua, Yeshua begreep dat die ochtend, which is going to be the afternoon of the 14, eigenlijk de namiddag van de 14, which is going to be Passover. Pesach. About 5:30 in the morning there was a priest waking up. En hij zou het uitroepen: maak je klaar voor de dienst. Als je de tempeldienst bestudeert, weet je exact rond welke tijd Petrus Yeshua verlokend heeft. Maar tijdens het grote feest. werd het vroeger gedaan. Zie je wat ik bedoel? Context. Context. It doesn't mean that Hagavel, the Kakro, is not true. correct is. It means that, it means that hand we hand. Did, you didn't know that uh, the Kakrow not only is an animal, but it could also mean the crier in the temple. Yeah. It's alleen that you didn't know that hagaver like tegelijk uh -huh. naar een helm kan verwijzen, of by the priest die de andere oproept tot, ge so, tot uh, gebed. So does that mean that the New Testament is wrong because it says kakro? Betekent dat dat het nieuwe testament verkeerd is en het gaat over de haal niet gelijk? No, you are in the West. Remember, you live in Europe. Nee, niet bent We leven hier in het Westen, we leven in Europa. You don't, you don't study the temple service. Je bestudeert de tempeldienst niet. You don't know the Hebrew language. Je kent de Hebreeuwse taal niet. You don't talk to Hebrew people. Je spreekt niet met Hebreeuws. You Je neemt aan. Like you just the law's done away with. Net zoals je vroeger aannam dat de wet afgedaan is. Because somebody told you so omdat dat verteld hebben. Jesus zegt Jeshua zegt otherwise Jeshua zegt iets anders. But we believe what the says. Maar we geloven wat de pastor zegt. spijtig genoeg geloven we gemakkelijk wat de no. zegt. The letters are in red. In uh, sommige Bijbel staan uh, de woorden van Yeshua in het rood. The letters are in what in what colors? That's de Engelse Bijbel. Yeah, ja, dus de Engelse Bijbel. Yeah. Oké, okay, well in the English Bible the letters oh I'm in mean Mark that's why. En letters are in red, right? Dat yeah. means to us, dat means that has authority, because Yeshua said it. They're in red. Yeah. To us, they taught us, they're yeah. in red. So Yeshua said it, that's authority. Oké. Okay. In uh, okay. Engelse Bijbel's vind je gemakkelijk versies waarop de woorden van Yeshua in het rood staan. Dus zeggen maar zoiets van, dat is autoriteit, want staat er in het rood, en Yeshua heeft het gezegd. So hey, if it's in red, Yeshua said it, he's the one that died and resurrected. That means something to us. Dus als hij drood staat, betekent dat hij iets gezegd heeft. Hij is gestorven en vrezen, dus dat zou voor ons belangrijk moeten zijn. So what does he say? Wat zegt hij dan? Do not think that I came to destroy the law of the prophets. I did not come to destroy, but to Ik Denk niet dat ik gekomen ben om de wetten de profeten uh, af te doen. Ik ben niet gekomen om weg te nemen, maar om te vervullen. And every person that I met in the system of Christianity. and iedere persoon die ik They only focus on the word fulfill. Zij focussen alleen op het woord vervullen. Oh, he vervuilen, he vervuilen. Heeft het werd vervuld. But they they don't bother to understand that that's a Hebrew idiom. Maar ze hebben er geen bedoel van dat het eigenlijk om een uh, Hebreeuwse uitdrukking gaat. You know, I went to a Yeshiva in Jerusalem for three weeks. Een paar jaar geleden ben ik gedurende drie jaar in een Yeshiva gaan studeren in Jerusalem. And I remember after lunch one day, I went down to their study. En ik herinner me na het middagmaal op een nacht ben ik naar een studiezaal gedaad. And I heard that language in one of the Yeshiva students. En ik hoorde één van de studenten van de Yeshiva dat die woorden gebruikten. They were having an argument. Ze, waren, ze zaten in een discussie. And this student said you're destroying the Torah. En de ene student zei je vernietigt de Torah. You know what it means? Weet je wat het betekent? Giving it a bad interpretation. Het klinkt grappig. Je geeft een verkeerde interpretatie. And when, so, when a rabbi gave the right interpretation. And when a rabbi or a rabbiende correct interpretatie. He says, you're giving, you're fulfilling the Torah. Dan zeggen ze, je vervult de Torah. Je hebt you, de Torah vervuld. You're making it full of meaning. Je, je brengt er de volledige betekenis van. That's exactly what the text says in the Greek. Exactly what the Greek text says. <laughs> Make it full of meaning. But this is a, this is a idiomatic expression. Maar dit is een uitdrukking. Right? So what happens is, then it says, For surely I say to you, If he did away with it by fulfilling it, right? Ja. Yeah. Als hij he... het zou weggenomen door het te vervullen, Then why does it say, until heaven and earth pass away, One jot and one Tito by no means pass from his law until it all fulfilled. Waarom staat er in het volgende vers, eer de hemelen en de aarde vergaat, Zal er niet één Jood of één titel vergaan van de wet. I'm confused! Ik snap het niet. You telling me that it's fulfilled? But it fulfilled, is? For Yeshua says, until heaven and earth pass away. Hello, last time I checked, that's the same heaven and earth. But Yeshua so long is to see that. is Yeshua crazy? Is <laughs> Yeshua Or are we misunderstanding context? Of the context? See what I mean? So, question: How many of you open your Bibles and you do not understand half the stuff you read? Hoeveel onder jullie openen jullie Bijbel's en begrijpen niet de helft van wat je leest? Come on, be honest. 10% <laughs> But now you come to the Hebrew roots and now you understand maybe 25% of what you read. Yeah. Maar nu dat je tot de Hebreeuwse woorden gekomen bent, begrijp je misschien vijfentwintig. And it's van like all of a sudden you're reading something you never heard before. And then it's like you see my glasses. I took off my glasses and somebody giving you ones. Like, ah! I never saw that before. And nu lees <laughs> je plotsjes wat je misschien Come on now. Al het keren. Maar The Sabbath I never saw that. The Sabbath? Nee, that heb ik see. It's like, oh, the word of God is the same yesterday, today, and forever. Yeah, God's word is the same yesterday, today, and morning. And the ten commandments, minus one, are still for us. And the ten commandments are nog altijd geldig. Come on, that's the truth. I'm not trying to be funny, that's the truth. Let me give you an example of lack of context. Laat we jullie een ander voorbeeld geven van uh, gebruik aan context. Do you remember when Yeshua went and turned over the tables of the uh of the money changers? Weet je, toen Yeshua the de tafels van geldwisselaars omverviel. Many people say, you see, Yeshua was against the temple. De vele mensen leiden daaruit af dat And everything in the, the temple stayed in the temple. But they don't realize that money changers were allowed to be in the temple. Maar is het specifiek niet dat geldwisselaars in de tempel mochten zijn? Which part of the temple were they allowed to be? En in welk deel van de tempel hadden ze toegang? Tot welk deel hadden ze toegang? We quote all the stuff, but we don't even never seen the temple. Yeah. We spreken er altijd over, maar we weten niets zodat de tempel er niet eruit ziet. So, you see the yellow part? Zie je het gele deel? That was the original measurements of Salomon's temple. Dat zijn de originele afmetingen, de oorspronkelijke afmetingen van het Salomonse tempel. That is 500 cubits by 500 cubits. Dus 500 l, 500 vierkante l. This area right here? Het andere gedeelte. To Herod the Great. Dat heeft Herodes gemaakt. 40-some od years to finish it. Het heeft toch een 40 jaar geduurd in dat het verbinding was. It Now, was connected to the original temple size of the temple. Het was verbonden met de oorspronkelijke temple. <laughs> But it was added by Herod. And it werd door Herodes toegevoegd. Nou, mind you that. Who were the priests? Who were the priests in the temple? <laughs> Right in the in the were they Sadducees or Pharisees? were the Sadducees or pharisees Okay, but okay, so who was the main leader of the Sadducees? How did the Sadducees became became a a a, a, a religious sect? Hoe begint de Sadducee een religieuze sector? Because at the time of Ezra and Moses and Nehemiah and Jeremiah there was no such thing as Sadducees and Pharisees. Op de tijd van Ezra en Nehemiah enzovoort. Waar is de Sadducees en Phariseeën? Hasmoniëen, de Maccabees, right? Het is pas ontstaan na de Maccabees. So it began later on in the history when Antiochus Epiphanes came and tried to profane the temple. Antiochus van de tempel kwam om die te So, how did the Sadducees became a religious set? When, how, did that, how did that begin? Waar is dat eigenlijk allemaal van There was a rabbi, his name was uh, Antagonos of Soho. There was a rabbit rabbi, Antagonos van Soho. Very smart guy. Heel And he had two students. He uh, had One of them was Botheon Be Botheon. Biotians, the, the, them. Yeah, the, one was, uh, the one was Biotius. Yeah, and also Sadok. And the other is Sadok. They were priests. To by the and the rabbi said, he made a statement, he goes, Do not serve your master, expecting anything in return. And he said, Dien your master niet as you do something about it. So what he really meant was, When you serve God, do it because you love him. What he actually meant is, van, als je goed dient, Doe dan omdat je goed lief hebt. But those two guys, you know what they thought? Which what it Studenten dachten. Well that means we don't have eternal life. Ze dachten dat de tik wel, we hebben het eeuwige leven. So if there's no eternal life, we should live life to the fullest now. Make all the money we can now and be famous now. Anders zijn een hele griezel, ja, dan moet je er nu toe voor profiteren. Denk eigenlijk we hebben nu zoveel mogelijk geld te verdienen en Because dan. Because there's no life after death. Want er is toch geen leven na de dood. Now, I got a question for you. Oké, okay, in als met dit idee dacht heb ik een vraag voor jullie. With whom was the majority of Yeshua's arguments in the first century? With Pharisees uh, with, or Sadducees? Met wie had Yeshua het meeste discussie? Met wilt u zeggen met Farizeeën? Oh, okay. yeah. Only a few arguments with Sadducees, isn't it? Ja uh, en hij bepleit dat dat discussies met Sadduceën. So who was the leader in the first century of the Sadducees movement? Wie was de leider van de Sadduceën in de 1e eeuw? Who controlled the temple and the sacrifices in the first century? Pharisees, Sadducees. Who controlled the office in the temple? Yeah. Who was the head? Who was the chief priest? The Sadducees. Who was the high priest? No, that's the grand, that's a son-in-law. Anas, Ananias. Annanias. Now Annas, Josephus tells us that Josephus, the historian, yeah, this, uh, the historian uh, Josephus tells us tells you that Annas. Who was a high priest at one point? Brother, hope, he he was, had five sons. Five sons had. One of them, the world, Luke, talks about. And uh, Lucas daarover. Uh, Have you ever read the whole book of Acts? Heb je ook het volledige book of gelezen? Do you know the book of Acts was not written to you? <laughs> Weet je dat het The book of Acts was written to one person only. De boekhandeling, hij tot één enkele persoon heen. Theophilus, weet je wie Theophilus was? Yeah. People say, well, that's anybody who's a friend of God. No, that's what the name means. Yeah. De naam betekent Gods vriend, en daarom zeggen de meeste mensen ja, Om het Theophilus, tekenen, Theophilus was the son of Ananias. Hij was a high priest in het jaar 37 en 47. Yeah. Maar nee, dat is het niet. Um, Theophilus was een, hoog, was een zoon van Ananias. It was a high priest in so 7, little bit, 57 57 some 40 something I don't remember. het yeah, werd later hoge priester. So now we got a Luke. Luke is, Lucas? is writing two letters. Die twee brieven schrijft. To a high priest who was a Sadducee. Een hoge priester die een Sadducee. Telling him everything that Yeshua did. And he told him all what he's worried about. We don't even know who this guy was. En we weten niet eens wie die man was. But we quote van Luke en we quote van en we, we never nooit to know who the wie was. En toch citeeren zowel aan Luke als uit Handelingen en we weten niet eens wie de bestemming van die brieven was. Je understand wat ik zeg? I mean, if you ja, buy a book, let's say you buy this book, right? You yeah. buy this book. Je koopt it een ander voorbeeld. It costs you a hundred dollars. Laten je dollar Are you going start in the middle? Ga je in het binnen beginnen lezen? Yeah. Would you would you buy a brand new book? A hundred dollars or a hundred euro, that's a lot of money. Right. Would you start Would you start in the middle of the book? So that No, you're no. going to read this back here. You're going to read all of that. You're going to read every little, from page to page, like I have see, page to page. To page. To page. And all of it. Why? Because it's an expensive book. Right? It's logical. Yes? You never start like reading. A reading a book from the middle. Je begint nooit een boek te lezen van in het binnen. Until it gets to the word come. Tot je aangetast wordt. Because they told you that all this stuff is done away with. Oh, go to John 1.1. one. We zijn weer dat dat eerste deel uh, weggedaan is. Of, so, oh. so, so, Begin in Johannes één So what I need for you to explain to me, this part of the book was not even put together as a book. Dus dat gedeelte, uh, nieuw testament, was ook niet eens als een boek. Samengesteld. Almost 300 years tijdens. after Yeshua de canon is het pas 300 jaar later samengesteld. There were letters passed around the communities to learn. waren de brieven die erop The only book they possessed in their time was the same book that they're trying to get away with. Maar het enige boek dat toen bestond en gebruikt werd is hetzelfde boek dat ze vandaag de dag van afvullen. So Paul is teaching the gospel from Scripture, from the Law and the Prophets. Dus wanneer Paulus het Evangelie onderwijs doet hij dat op basis van de Torah en de profeten. Jeshua is teaching who he is wie hij is, from the Torah and the Prophets. doet hij dat vanuit de Torah en de profeten. So how do you want to fool anybody? Hoe wil dan iemand voor de gek houden? By telling him the law of the prophets is no longer valid. Door te zeggen dat de wet Torah en de profeten niet langer uh, geldig zijn. So they can tell you about Sunday Christmas is. En op die manier kun je dingen mismaken over zondag en Find en me one verse in the Bible. Vind mij één vers in de Bijbel. That says that we are to keep Christmas. Dat zegt dat we Kerstmis moeten houden. And I'll give you all of his money. Ik geef je al zijn geld. I'm not trying to judge you. I'm not trying to but judge you. Wil jullie niet veroordelen? But in the Jewish mindset, birthdays are not celebrated. Maar in de Joodse Why? Waarom? Birthdays are important. But to to the, the Jewish mindset, death is the important part. Maar in de joodse gedachte is de dood het belangrijkste moment. What do you bring to the world when you're born? Wat ben je als je geboren wordt? Nothing. You don't even get a name until you're born. Je <laughs> you hebt zelfs geen naam no totdat je geboren bent. It's when you die that you left a legacy. Het yeah. is pas wanneer je um, you I mean? you iets achterlaat. Je so now born. they tell you you got to keep this day as holy when the Bible doesn't speak it. En dus nu wordt er gezegd, ja, je moet deze dag als heilig beschouwen, terwijl de Bijbel daar met geen woord over heeft. And then I Google, <laughs> en dan ga je op zoek in Google. The origins of December 25. De, de oorsprong van de 25 december. Schokkend element van deze. Dan krijg je een heleboel informatie. The History Channel. History Channel. I saw it with my own eyes. Ik heb het met eigen ogen gezien. It tells you exactly what the 25th of December is all about. Zeg precies waarom de 25 december allemaal is. So now you expect me to accept the 25th of December as holy when the whole world knows it's a pagan holiday? En verwacht je dan dat ik de 25 e december als een heilige dag uh, beschouw als de hele wereld weet dat het eigenlijk een heidense feest is? And am the heretic? En dan ben ik de ketter? Because I don't want to follow what is not in scripture. Omdat ik niet wil volgen wat niet in de schrift staat. So now all of a sudden now, Anas was he owned the all the shops right over here, the store. Andonis. Oké. Okay. Andonis um, was eigenlijk van al de winkeltjes die uh, zich daar voor moesten storen. And all the way here. En ook daar. Dus, west, op west, and this is west. Om de westen. And this is the Mount of Olives. En daar boven, dus eigenlijk het oosten. On the east. De, de allerbeste. He controlled all the market in the temple. Hij controleerde. Hij had de controle over alle markten in de tempel. And that's why he will buy the priesthood with his sons. En daarom kocht elke priesterschap samen met zijn zoon. There were Levites, but they were not the sons of Aaron. Ze waren levieten, dat wel, maar ze waren geen afstammeling van Aaron. Only the sons of Aaron can be high priest. Alleen de zoon van Aaron okay. kunnen hoogpriester worden. Anyway, so what happens is that now Yeshua comes in into the temple and he turns the money changers. Wat er nu gebeurt is, Jeshua komt de tempel binnen en hij draait al die tafels but, om. Er. But wait a minute. they were allowed to be there. Hey, Wacht even, <coughs> hey, ze mochten daar toch zijn? Uh, by the way, let me ask you a question half shekel you have to be collected every year right before uh, Passover. Uh, voor Pesach moest eh uh, van ieder volwassene een halve shekel uh, eh opgekaart worden. Why were they allowed to come in and have the money changers there? Waarom zouden Why were they allowed, Why were they allowed to be there? Ja, waarom mogen die geldwisselaars eh uh, mochten die er zijn? They were not here. Ze waren niet in het heiligdom. This is the original measurements of the temple. En dief niet hier, want dat zijn de oorspronkelijke you know, afmetingen. You don't know, do you know market here. Daar mag je geen handel handelen. This is for the temple but is not holy as this. De tweede deelt is maar toch relat van het hebben, maar is niet heilig zoals het andere. So there were laugh. Dus daar mochten ze wel komen. The problem is, Okay, you come from uh in the ancient world, in the oude wereld. If you live in Parthia, als je in Parthia woont bevonden. Egypten of Egypte? Rome, Rome? Babylon, Babylonische, Scythia, Scythia, uh, the north or anyway, I forgot the name. Uh, and you live in Asia Minor? Of je leeft to... in, uh, in Klein-Azië? In the ancient world, each each uh, each country you lived in. In de oude wereld had ieder land waar je leefde. The money. The money. The money. I'm trying to make a point. Ah, uh, yeah, but I'm trying to make a point. Okay, het geld van die landen. Yes, they were. <laughs> the the money had the images of the gods of that country. De geldstukken hadden een beeldnis van de god van die landen. So how can you come and bring a sacrifice using the money of the pagan gods? Hoe kan je dan een offer komen brengen met geld dat beeldnies heeft van een so, god? So you needed the money change. Dus had je die die So you would exchange money. the money from Parthia. Dus dat wordt je je Parthisch geld. Who had an image of a god and the image of the king? dat ze wel een yeah. beeld van een god als van een yeah. koning had. And the Torah says so you shall have no image of anything above nor any thing below. De Torah stelt dat je in beeldjes maakt van wat eh op eigenlijk in de hemel of op de aarde of onder de aarde zit. Is een beetje luid. Sorry. Ik sta bij de micro. I have to speak up. Oké. So what happens is that now you will come and the priest you will come in over here and give me your money. Dus wat er zou gebeuren, je zou tot bij mij komen, stel dat ik de priester ben, en die geeft mij je geldstukken. En dan zou ik je er shekels in de plaats voor geven. Het probleem is dat Ananias, he thing. hij heeft controle over het hele ding. He the shops that sell you the doves, hij controleert de winkels die je de, de duiven verkoopt, the for the de dieren voor de offers, the wood, het hout, the oil, de olie. So now Raising up the prices to hide the fees. En tijdens de feesten Never? haalt hij de prijzen naar like, hem Dat like ja. okay? Net zoals in de moderne so, economie, een kwestie van vraag en aanbod. Dus ik right? heb een winkeltje hier. En jij wilt een duif kopen om die aan de Heer te offeren. Maar Ananias vraagt mij heel wat geld om hier mijn winkeltje te mogen right? hebben. Dus moet ik jou veel meer vragen dan om mijn schulden te kunnen betalen. And there was a rabbi who got mad at the system and said no one not a poor person in sacrifice. Ja, en was een die van arme mens kan, kan nog niet eens een, uh, offer brengen. They were using God's temple to make money. Dus ze gebruikten goed stempels om geld te verdienen. It was even the Pharisees. They was the Sadducees. Toen ze zelf de Farizeeën worden Sadduceërs. Is dat me gezegd? Ja. Zegt jullie bij? So the question is, de vraag is dan, how many baskets were set out right around here and what did they look like for the people to bring money? Um, hoeveel mannen waren er daar en hoe zagen ze eruit de gelden de mannen die bestemd waren om om geld uh, in te storten. You guys gave offerings, right? Don't you give offerings when you go somewhere? Als je ergens naartoe gaat, breng je daar geen offer. You give an offer. Waarom geef je een offer? Dat is niets nieuws. Dat vinden we terug in de tempel. So uh, -ha, Als je van Nederland of België komt en je gaat voor de feest naar Jeruzalem. You come in the kom je binnen door de zuidelijke poort dat hij je jezelf ondergedompeld heeft. The, en daar zijn de geldwisselers en alles. En er zijn 13 enorme manden. As a Ze zijn ontworpen als een chauffeur. Ze the the okay? zijn breed onderaan en worden smal naar boven toe. En every single one of those baskets was for any offering you had to any part of the temple. If you have If you had a sin sacrifice. And uh, elk van deze mannen was voor een tijd welke offer als je wilt een zonde offer had. So you gave your offering, you had a leftover. And je had iets dat doorgeschot. So you put the money where you wanted to go. For. Dan uh, bracht je het geld waar je naartoe had voor. For the wood. For the hood. For the oil. For the olive. For the flower. For the bloem. For the sheep. Voor het schuim. For the ox. For the os. For the dub. Yeah. So that way when well, there was not a lot of people coming to the temple. The year to come to the temple, dus mensen die gedurende het jaar niet naar de tempel konden gaan. They have to buy what they for the daardoor hadden de okay. priesters geld om, om uh, dieren te kopen voor de offers. How many of you never heard that before? Hoeveel onder jullie hebben dat vroeger nooit gehoord? De reden waarom we het hierover moeten hebben. Je leest alleen the end. maar het, het eindresultaat. But we never even bothered to investigate how things were done. Maar we hebben nooit de moeite genomen om te kijken wat er gebeurde. We are really good about reading what it says here in black and white. We can heel goed lezen what er is hard op week staat. Yeah, open them moment, that's how they do it. And uh but we never bothered to look into this. Maar we would have no idea. We've got a context scale. I spent more time doing rehistory and research in history. Ik, ik besteed meer tijd aan, onderzoek, aan historisch onderzoek than in the verses themselves. Dan ik de verzen zelf lees. When did the money changers began to start getting the money in the year? Wanneer begonnen de Geldwisselaars geld ontvangen tijdens het jaar. Because you see, if you tell me that Yeshua was doing something with the money changers, you better give me the whole story. Want uh, als je me zegt dat Yeshua zit met de Geldwisselaars, dan zou je best het volledige verhaal vertellen. You, you know why I do all this stuff? Weten we wat we dit Because I was used to be the kind of person. Want ik was vroeger iemand. I was very mature. and used to judge things without searching them out. Ik was vroeger iemand die de zaken veroordeelde zonder ze te I onderzoeken. Did, I did that for years. Ik heb dat jaren gedaan. Like the Cidur? I was doen. like completely, uh, completely against. Ik was volledig, ik was er volledig tegen. But I never read on it. Oh, ik had er nooit één gelezen hiervoor. How can I be against something if I don't even know what it is? Hoe kan ik tegen iets zijn dat ik niet eens ken of ik niet weet wie dit waar het over gaat? Let me get honest, Bibian. Oké. Okay? Oké. Nou, en mis How many of you have heard a teaching from the pulpit? Hoeveel onder jullie hebben naar een een preek geluisterd van het kerk? De wat preekstoel? That makes absolutely no sense in the context of what you yourself read. En die in de context van wat je zelf leest totaal geen zin heeft. I mean, you read and, and you to je leest het, en je luistert en yeah. well, je zegt van. But je still je it. You still, no. it? You still it? En toch geloof je het. Right? I no want you to do that. Ik wil dat jullie dat niet langer doen. You ask how, je moet vragen hoe? When, wanneer? Where, waar. Who, wie, Wie. is wat ik doe. Dat is wat ik doe. When I'm reading a chapter, saying, who is the audience? Als ik een hoofdstuk lees, dan vraag ik van wie was het publiek? What is the language? Welke taal wordt er gebruikt? How did they get there? Hoe zijn ze daar gekomen? It takes a Het vraagt wel heel wat werk. Voor 10 a per you the schrijf je op mijn website en ik doe al die dingen voor je. Ik zie het op. I, I en ik doe het echt. And I'll give you the PowerPoint. And I'll give you the PowerPoint first, at least. And then I'll sh I'll show you how to find it. And then don't you want it to come to you? Then once you find the evidence, what are you going to do with it? But even then, that you've proved what you've done, what are you going to do? It's only so many times you can have an argument. It's what limits that all, and that you can discuss something. Let me give you another misconception. Let me give you another misunderstanding. Everybody says that Yeshua, uh that the veil on the Holy of Holies was rent, right? Iedereen zegt dat uh, wanneer het uh, voorhangsel van de tempel scheurde, dat dat het voorhangsel van het heilige ter heilige was. And by the way, the Book of Hebrews doesn't say that anywhere. En dus eenmaal de brief van de Hebreeën zegt dat nergens met zoveel woorden. Right? And we believe that. En toch geloven we het. Well, let me ask you a question. Well, how, man how many people? Hoeveel mensen? Could go into the holy holies? Mochten het heilige ter heilige binnen gaan? Only the high priest, right? Alleen the hoge priest. Once a year, right? En dan ook eenmaal per jaar. So if we can go in into the holy holies, als wij naar het heilige de heilige kunnen binnenstappen, why do we need Joshua? Hoe hebben we dan Joshua nog dan? Is it he a high priest? Is hij een hoge priester? But you got a greater question. Maar je hebt dan een vraag die niet onbelangrijk is. Val, which veil, which veil rented? Welke voorhangers zijn eigenlijk gescheurd? There were five veils in the first century in the temple. <coughs> in the tempel waren er gedurende de eerste eeuw vijf voorhangers. There was the one over here by the by the Nikedor gate. Deze eerste bij de poort There was this one that was 76 feet high. En deze tweede die 76 foot hoog was. There was a door here that was huge. There was een uh, enorm grote deur. It, it would, would take door. 20 priests to open. En een deur waar je had 20 priests gestolen die poort. And, and then you have two veils in, no. the, in the second temple period. And then we hebben het hier over de tweede tempelperiode en dan heb je twee voorhangsels. That made up the Holy Holies. Die dan de, het heilige ter heilige afscheiden van de rest. There's two veils in. Dus daar zijn er twee voorgangsels. So now you got one, two, three, oh we forgot about this one. Dus heb je de een, twee, drie op en dan heb je er nog één bovenop. There was a second story. Er was een uh, eerste verdiep. And there was a veil there too. En daar was ook een voorgangsel. So which one rented? Because I'm confused. There were four veils in the temple in the second temple. Er waren vier, vijf voorgangsels. Want welke daarvan is gescheurd? See, you need to give me this information. Because Hebrews does not say that. En die informatie wordt jullie geven, want de is brief zegt het ons. niet. Now, Josephus tells you. Maar Josephus vertelt het wel. Josephus tells you that there was a huge veil in the door the Hechal, right here. Josephus zegt dat er een enorm voorhangsel was in de in de eerste ingangsdeur. It was designed as the Milky Way, as the galaxy. Het was ontworpen zoals eh uh, melkwegstelsel. And that's the one that wrote en dat is het de voorhangsel van de Godsdienst. En hierdoor krijgen we toegang tot het Heilige. And then Yeshua through his flesh. En Jezus door zijn vlees so wordt dan het voorhangsel naar het, dat naar het Heilige der heilige leidt. Waardoor wij met de Vader kunnen spreken. Dus so, als je de tempelservice dat we hier kunnen gaan. Dus als je de tempeldienst niet bestudeert, kunnen we dan in ieder geval. That's the reality Dat you is de realiteit. The have to be Zie je, de priesters moesten kosher zijn. The priest... Are we the of the Holy zijn we niet de tempel van de Heilige Geest? What ja. happened when they sacrificed pig on the altar? Wat is er gebeurd toen er een varken op het altaar geslacht werd? <laughs> the altar was destroyed, right? Het altaar werd vernietigd. So let's be honest. Laten we dan eerlijk zijn. How can we claim that the, the, the, the temple of the Holy Spirit? Hoe kunnen wij beweren dat we de tempel van de Heilige Geest zijn? And we're constantly trying to with the things God calls an abomination. En we proberen het constant onrein te maken door de dingen die God een gruwel doet. I'm not trying to show. I, I, just, I gotta tell you the truth, Dit leidt enorm mm -hmm. veel mensen uh, naar so, fouten. So now you have two bales right here. You have two How many of you have the heard the story of King Joash? He, he was hidden in the temple for seven years. He was hidden temple for He was hidden in the temple for seven years. Hij was gedurende jaar in de tempel verborgen. years. Hee, ik heb de tempel voor de dingen geduurd I'm thinking, my God, where can that happen? They can't find them anywhere. Alex vertelde mij dan de maar Hoe kan dat gebeuren? Waar kan hij zich verborgen houden voor zover de duizend zeven jaar? Ah, until I began to read the Mishnah. En dan begin ik de Mishnah te lezen. And the Rambam. En de Rambam. And especially the Bible. En bijzonder de Bijbel, als je zegt. See, what happens is that there was a second story in the first temple and the second temple. Zowel in de eerste als in de tweede tempel was er een eerste verdieping. Maar niet in de tabernacle in de wildernis. Dus dat is heilig. En het stuk daarboven is ook heilig, let me, maar let me niet zo me. heilig als het gelijkvloers. I mean. okay. This area is holy, Die gebieden zijn heilig. But not than this area. Maar het is niet heiliger dan dat middenste gedeelte. Dit area is heilig dat gedeelte is heilig maar er is niet heiliger dan de andere gedeelte er zijn tien gradaties in heiligheid die, die opgaan tot het heilige der heiligen het ja. is belangrijk voor je te weten dit gedeelte is heilig dat is de vorm van de vrouwen maar deze area is holier dan this maar dat andere gedeelte is heiliger dan het eerste. This is the court of Israel. Dit is het de voorhof van Israël. This area is holy. Dat gedeelte is heilig. But is not holier than this area, the court of the Levites. Maar het is niet zo heilig als het van de voorhof der Levieten? This area, the holy place uh, right in here, is holy. De heilige plaats, of het heilige is heilig. But it's not holier than this. Maar het is het heiliger dan het heilige? And gedeelte. you notice the higher you go up. En hoe hoger dan je gaat? Less person can go in. Hoe meer mensen er kunnen binnengaan? All of the nations. Alle volkeren? Israël. here. Israël hier? Vrouwen kunnen daar niet naartoe gaan? Only can be here. Op die plaats kunnen die vorven alleen levieten. Only En de volgende vorven, alleen priesters. Uh, het, het onderwijs teaching dat de, hoe dichter naar je of hoe verder je gaat in de aanwezigheid van heen, the greater separation from the world. Hoe groter the de, de, uh, de afscheiding van de wereld. The higher level of accountability and, and holiness required. Yeah, and okay. vanou een, een groter niveau van verantwoordelijkheid en van de heiligheid verwacht. So King Joas was hidden in the temple for seven years. Dus Koning Joas werd in de zeven jaar in de tempel van. Remember, this is the Holy of Holies dat is het heilige, heilige Nobody can go there except the high priest. Niemand kan daar binnen te reden, tenzij de Hoge priester. what if I tell you that he hid in the second story right here? Maar wat als ik je nu zou vertellen dat uh, hij zich op het eerste verdief report. Do, you know, do you know that the, uh, the rabbis tell you that the priest no one could go here? No one can go right here. Uh, de rabbijnen zeggen dat niemand daar moet gaan. Except one priest every seven years. Tenzij zijn één priester om de zeven jaar. was in de second verdieping was Op het eerste was het well, okay. ingedeeld net zoals op de gelijkvloers. Maar oh. er was niets. Tenzij een voorgangsel. zijn hmm. yeah. wow, Je kunt de koning in daar en de, zou daar de priester die daar kunnen, in, kunnen in, en niemand weet het. een daar de de kunnen brengen en niemand zou van weten. Een mysterie in de Bijbel result. Mysteriën de Bijbel had opgelost. Als we study the mm -hmm. also de Bijbel bestuderen en de tempel studeren. Oh Rico, how do you know that's not? Look, that's not in the tabernacle. Hey Rico, hoe yeah, weet je dat? Want het heeft niks te maken met de tabernacle. Ja, but we're not talking about the tabernacle. Yeah, we're yeah. talking about temple structure. Maar we hebben het niet over de tabernacle. We hebben het over tempelstructuur. Right here. That's only where priest can go once a year. To this point. Let me tell you how they did it. They went through the south, through the west. It's a winding cell. And then they will go, they will come through back here. They will walk into the south. Come, I mean, right here. Walk in through the south and come to the east. And there'll a little bitty all right there. And then he will go in there, make sure every, nothing's leaking, there's no problem, and then he will You will do that once a year? Yeah. No, once every seven years. Yeah. Once every seven years. Yeah. So now you can hide the king there, and anybody can bring him food. Only the priest can do that. So the people outside will never know, he's in there. No one can go in there, only the priest. Not, not even the Levites. Dus okay. <laughs> nu eigenlijk kunnen we dat mysterie ontdraven, want inderdaad, als alleen priesters dat stuk mochten binnengaan, ja dan is het eigenlijk gemakkelijk om die koning daar gedurende 7 jaar te vermergen. <tanker> het gewone volkondigden daartoe, de gewone leviet komt er niet naartoe, alleen priesters hadden toegang tot dat gedeelte. Priesters die, de koning dan, uh, okay, Joas. But uh, the, the king Joas. is not the priest. If he entered there, oh. he won't die. Wait a minute. That's a good question. She has a very good question. Even okay. question. Okay. kijken of zo. Yeah. She has a very good question. Yeah, I heard it. Okay, go ahead. Ask the question. Uh, dus, maar, als de koning geen priester is, hoe kon hij daar dan verblijven? Remember, this is not the holy holies. Maar dat the... is niet het heilige yeah. de heilige. This is holy, but not holier than this. Dat is heilig, maar niet heilig dan het deel eronder. Because nowhere does it say. Er staat nergens geschreven. About a second story in the tabernacle. Dat, dat er een eerste verdieping in het tabernakel is. So they can de hit de them de there. Dus ze kunnen daar perfect, perfect veel Because, is perfect because this is not the holy the holy, it's only a second story. Omdat niet niet het heilig de heiligste is, alleen maar het eerste verdieping. That's why there's a difference between a ruling. is een verschil tussen een regel. And a custom in Judaism. And a gewoonte in If you don't know the difference between a ruling and a custom, then we don't know what Yeshua was really arguing about with the Pharisees doing. This is only an example, of many things. This is just one example of a whole of other things. Okay, is that making sense? Yeah. So now what happens is that you got to make a connection when it's there. Dus nu moet je eigenlijk een uh, verband leggen met dat Nou, The veil was called a uh, um, the Milky Way. It was a yeah. galaxy. Oké. Okay, dus um, het voorgangsel moest het al voorstellen. Now, remember Ezekiel? Hebreër, Ezekiel. He is praying by the by the river of Babylon. Hij bidt aan de rivieren van Babylon. And he is called the son of man. Hij wordt de zoon des mensen genoemd. rented. De de hemel schudde dat exactly is exact de naam van dat voorhangsel, de hemelen. And now is being immersed by John the Baptist? En Yeshua wordt ondergedompeld door Johannes de Doper. De hemel gaat open. And it. It says it, right? en het staat eigenlijk dat, dat de hemel openscheurde. wordt. called the son of man. En ook hij wordt de uh, zoon des mensen genoemd. And now dies on the tree? En nu sterft Yeshua op de, op de, op de, op de paal. Heavens open. Hemelen gaan open. Here red. Moet je dan Basically God is letting you know eigenlijk komt het hierop neer dat God ons laat weten that you have access to the tree of life inside here. Dat doen hem tot de boom des levens daar binnen. You have a menorah. Daar heb je een menorah. Where is it? You have one right here. Yeah. Yeah. Okay, that menorah is designed as what tree? Die menoar is eigenlijk ontworpen zoals een boom. Ah, Als welke boom? Almond tree. Zoals een amandelboom. Wat was de staff of Aaron? Van Welk hout was er almond almondrig gemaakt? Do you know that almond, the nut, the almond? Weet je dat de amandel? Is, is one of, of the few nuts that is actually alkaline? Dat het een van de weinige noten is die, die alkalisch zijn. Peanut is acidic. Peanut is. Um, So, so they, so they tell you that if, you, that in other words, the more the more alkaline your body is, the longer, the longer you live, It just so happened that when Adam sinned, he closed the garden. He put an angel, right? Goed plannen en engelen. To, to guard the way to the tree of life. Om de toegang tot de boom des levens te bewaken. Many years later. En vele jaren later. God gives a tabernacle. Geeft goed het tabernakel. And he designs a, a menorah. En hij ontwerpt een menorah. That looks like a tree. Die eigenlijk op een boom lijkt. And then there's a veil to cover from the people. En dan is er een uh, voorhangsel om dat te af van de mensen. And then Yeshua dies. And dan sterft je Jezus. And he died right here in the Mount of Olives. En hij is op de Olifte gestorven. Now Christianity says he died over here. Christendom zegt dat hij meer daar gestorven is. And over here. Of daar. They don't even know where. Ze weten zelfs niet waar hij is I know is. one thing though. Ik weet echter één ding. See the place that they say died over here, the Holy Sepulcher? Um, heilige graf waar hij zoveel zich zou gestorven zijn. You know, you know who picked that place? Weet je wie die, die plaats uitgekozen heeft? Queen Helena the of Koningin Helena de moeder van keizer Constantijn. And it used to be a temple to Venus. En het was daarvoor een, een tempel ter heer van Venus. You know, who, you know who discovered this place over here? Weet je wie die plaats daar ontdekt heeft? Because, because it looks like a skull. Omdat het op een ehm um, een like schedel General Gordon in the s In de, de 19e eeuw generaal Gordon. Because it looked like a skull. En omdat het gewoon als een schiddel op een schil leek. They don't maar ze beseften niet dat de woord Calvary en Golgotha dat het, het woord Volgata uh, ja, of Calvary twee jaar correct in termen. Wat de bewoning betreft zijn beide correct. We're not talking about the word. We hebben het niet over het woord. We're about the location. We hebben het over de plaats. Did you know that right here is called the Kidron Valley? Daar ligt de, de Kidron Valley. And in the Kidron Valley the foot of it. Right, right around here. De van de you know what it's called in the Book of Numbers? Weet je hoe dat in het boek Nummer genoemd wordt? Golgolet. Golgolet. That's the place where they used to take the number of the census of the tribe of Judah. That is the place where that's the the telling held in the Book of So when somebody says Golgotha, as iemand dan het heeft over Golgotha, huh? When you, you have a question about this, yeah. So all of a sudden. Hij sterft op de Lijfberg. The only place you can see the veil rent. De enige plaats waar je het voorhangsel kan zien scheuren. Because if you notice that the only door was east. De, de enige deur bevond zich in het oosten. So, so if he died back here. Als hij daar zou sterven. You cannot there. see the veil from back here. Yeah. Daar kan hij onmogelijk het voorhangsel zien scheuren. So I'm just telling you that Yeshua died and resurrected. Ik heb je net gezegd dat hij gestorven en verrezen is. Maar als hij op Calvary of Golgotha gestorven is, ja, dan is hij niet de Joodse Messias. Omdat de Hebreeuwse brief je exact vertelt waar hij gestorven is. But it use the word and maar het gebruikt nog het woord Calvary nog het woord Golgotha. Uses het gebruikt um, talen. The in verse 11 of chapter 13. In verse 11 of chapter 13. It says: the bodies of those beasts whose blood is brought into the sanctuary by the high priest for sin are burned outside the camp. What of the dieren, wherevan the blood as a soletoffer door the old priest in the heiligem is brought, werd het lichaam buiten the legerplaats. Therefore, Yeshua also. That he may sanctify the people with his own blood suffer, suffered outside the gate. Daarom heeft ook Yeshua, ten zijn volk door zijn eigen bloed, te heilige, buiten de poort geleden. So I asked my guide in Israel when he go when I go to Israel, my tour guide. Dus daarom heb ik mijn giets in Israël gevraagd. Two years ago, I said, uh he left. Two jaar geleden. I he led. <inaudible> uh, where is the king outside the camp and a clean place here in Jerusalem? Waar is there een plaats buiten. Een, een zuivere plaats buiten de legerplaats of buiten de poorten hier in Jeruzalem. We staan, uh, towards the western wall. En we staan dicht bij uh, de kotel. Exactly en hij wist exact waar het Did you was. Hij zegt ja, daar. Olijfberg. Waarom weet hij dat? He Omdat hij Hebraeus spreekt. Hij is in Israël Hij kan het vanuit het Hebraeus so he lezen. The context. En dus begrijpt hij ook de context. Don't blame the Jews for not believing in Jesus. We're not doing a good job showing them the right information. Don't blame the yeah. Jews for not believing in Jesus. de Joden niet dat ze niet in geloven, wij we eigenlijk niet op de correcte manier voor. We don't even understand the New Testament. het Nieuwe Testament niet We don't really do. We really don't. Let me show you my let me show you an example. een yes. voorbeeld Sinaasappel, Jeshua die niet kwam, Dat was voor sacraments. We hebben het that last time. Ja. Ik vind het nog. Omdat je hebt zin, wilfull uh, en Oké? Je hebt. Is de vraag van leven Maar in de Bijbel staat toch in de Leviticus dat een zondeoffer aan de noordkant van het altaar moet gemaakt worden. What was done in the temple for sins, which type of sin? zijn three types of sin in the Bible. Maar je hebt verschillende soorten zonden. Je hebt vrijwillige zonden. Rebellerende uh, zonde en je hebt onvrijwillige zonde. Er zijn drie niveaus van zonde in de Bijbel: you have Avon, Sha, Ghatat. Ghatat is de die naar het noorden Dat is het type zondeoffer waar dat, uh, in het noorden een uh, offer voor moet worden sin. Dat is voor onvrijwillige zonde: involuntary. Onvrijwillig. Now, Abon, Abon is rebellion. Avon betekent eigenlijk uh, rebellie. There was no sin, there was no, no sin, sin sacrifice for no sacrifice. willful sin. En voor dat soort onden zonden was er geen zotoffer. That's why when David, remember when David sinned? Je, Weer herinner je wanneer David uh, David zonden? Let's go to the text. I'll show you what I mean and then I'll. Laten even kijken naar de tekst. And so then I gotta move on. <laughs> en dan, uh, zal ik gaan... Is this making sense to you? Yeah. yeah. yeah. Is this is only the introduction, guys. <laughs> okay, so now, he commits sin, right? David, he commits sin. And listen to what he says. He says in verse 3, right? or chapter 51, Psalms. I thought everybody knew that Psalm. I'm sorry. Psalm 51, verse Oké, okay, so you're going to read verse 1 and verse 2 and 3. It says, Have mercy upon me, O Elohim, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies, brought out my transgressions, washed me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. Three different types of sin. Uh -huh. okay. See? Dus ik ben te lezen, tenminste in de mbg versie van vers 3. Wees mij genadig, O God, naar uw goede tierenheid delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmachtigheid was mij geheel van mijn ongerechtigheid reinig mij van mijn zonden. why didn't he take iniquity, transgression and sin avon hatat het gaat over overtredingen, ongerechtigheid, zonde avon hatat wanneer hebben ze jullie in de kerk voor het laatst uitgelegd dat er drie soorten zonden waren So Lenin schoolicht niet uit. So now we got a problem. We we talk about the temple service and you thinking that Yeshua didn't do anything. Dus nu zit je met een probleem. We hebben het over de tempel niks en we denken dat Yeshua niks gedaan heeft. So let me re let me continue reading. Now remember what he did. Remember what David did. Okay? He what David gedaan David took somebody else's wife. Uh, David nam de vrouw van. Why can't? Why didn't he take a sacrifice to the tabernacle? Waarom heeft hij geen offer naar de tabernakel geroepen? Because what he did was willful and rebellion. Omdat wat hij gedaan heeft de rebellie, rebellie was. There was no sacrifice for that. Daar was geen, geen offer voor. In the Bijbel, if you commit adultery, you die. In the als je overspel pleegt, dan sterf je. If you commit murder, you die. Als je moord begaat, dan sterf je. Why? Waarom? It's premeditated. Omdat het met voorbedacht te raden is. Get it? But if he did anything that you didn't really mean to against him. Maar als je iets doet wat je niet echt wilde doen tegen God. You can bring it. Dan kan je perfecte offer brengen. So and then listen to what it says. It Says in verse 16. We even verder lezen vanaf verse For you do not desire sacrifice or else I will give it. You do not delight in burnt offerings. The sacrifice of God, are, uh, the sacrifices of God are a broken spirit and a broken and contrite heart. These oh God you want on this Psalm 51 vanaf vers 18. Want gij hebt geen behagen in slachtoffers die ik brengen zou. Aan brandtoffers hebt gij geen welgevallen. De offer aan de gods zijn een verbroken geest, een verbroken en verbreizeld hart. Veracht gij niet en een hart veracht gij niet, o God. En de reden waarom hij dat zei was omdat hij wist dat er geen sacrifice in the tabernakel was voor wilful, rebellious zin. De reden waarom David dat zei omdat hij perfect wist dat er geen offer kon gebracht worden voor dat soort zonden, De zonde uit rebellie. And this is why, on the day of Atomene, en dat is de reden waarom op de verzoendag. No one in can bring niemand in Israël een offer kan brengen. Only the Alleen de hoge priester. Ten voordeel van het volk. Van het volk. Only God can forgive sinners, like Alleen God kan um, moedwilligen. Rebellerende zonden. So, Yeshua didn't come and die for all the sins. Yeshua is niet gekomen om voor alle zonden te sterven. Because there's three levels of sin. Omdat er drie niveaus van zonden zijn. Which one did he die for? For what sort? Yeah. For what we sins? Yeah. We still sin. We still sin. We zonden nog altijd. I mean, we break the commandments. We we breken de Right? Of over, in oh. de geboden. Are you confused yet? Then. De... So why would you going to go somewhere where they don't teach you this stuff? En waarom zou ik dan nergens naartoe gaan, waardoor je die dingen niet onderwijzen? You're accepting a hamburger, it's not the steak of the Torah. En je aanvaardt een hamburger, in plaats van de lekkere steak van de Torah. It's the truth. You know, you're going to go back to your pastors and say, How come you never taught me this? Give me my tithe back. Dus dan jij past het niet Waarom heb je mij hier nooit over gesproken? Geef mij mijn tithe terug. This is a good question is fair ladies and gentlemen is fair. Dat is een eerlijke vraag. Because you see there are three levels of sin. Now, drie niveaus van zonde. Israel willfully sinned against God. Heeft Israël moedwillig gezondigd tegen God. Yes. So they could not come back to the covenant unless Yeshua took the penalty of death from them. En daar kon, ook, daar kon ze niet terug in het verbod komen tenzij dat Yeshua hun doodstraf op zich nam. And by him taking that penalty from Israel And door die straf van Israël op zich te nemen, allows the restoration and for you to come in by grace. Mm -hmm. Laat hij toe dat er een herstel kan gebeuren. See? Nee, dat wij binnen kunnen komen uit genade. Study the temple service. Bestudeer de tempeldienst. It will change your life. Het zal je leven veranderen. Okay, but the levels will say. And you know what? You know how you feel right now? Wait hoe je nu voelt? I feel like that every day of my life. The manier waarop je nu voelt, zo voel ik me elke the dag van mijn the leven. There have been maar times there are times when I come out of my office. Is dat moment waarop ik uit mijn bureau kom? And I tell my wife, in the last two years, has happened like two times or three times. She says, I gotta start from scratch. En dat ik tegen mijn vrouw zeg van, ik moet van nul af aan beginnen. Well, that's the best place to be. That <laughs> is the best place to begin. So, Joshua is died for one kind of, of sin. Repellious, willful sin that will never allow you to be in the kingdom. Joshua is for one kind is... of sin. Repellious. Because there was no offering. Exactly. There was no whatsoever. Yeah dat is waarom, bijvoorbeeld, voor 40 jaar, na Yeshua died. Ja. Daarom... Ik ga gewoon weer wat hij zei. Dus Yeshua is eigenlijk gekomen voor uh, de moedwillige zonde uit de rebellie, want daar was geen offer voor. Dus na de dood van Yeshua werd er gedurende, tot de um, verdeling van de tempel gedurende 40 jaar. So for years, gedurende 40 jaar... After the went, nadat het voorhangsel scheurde. The next day of atonement, the, year, the same year. De, de volgende verzoendag van hetzelfde jaar, vorige twee jaar. In dit gedurende 40 jaar, the offering of the high priest in the earth. Werd het offer van de, van de hoogpriester op aarde, on the only day. De enige dag, the only God can forgive the willful sin of Israel. dat alleen God de moedwillige zonde van Israël kan vergeven. that man tells and the missal told that that it was no longer accepted on the earth dat het offer op aarde niet langer aanvaard werd. By the priest. By the priest. De offer van de priesters niet langer And aangeraard. it just so happened that Yeshua, when he died and resurrected he became our high priest. En eh uh, je ook in de achterhoofd houden dat wanneer Yeshua... die zo is dat hij daar als uh, hoogpriester wordt Which is the question. Have you ever studied the book of Hebrews in the context of the day of Atom. En dan stel ik de volgende vraag, heb je ooit de Breembrief bestudeerd in de context From Yom Kippur. From sure. I, you know, I gotta keep going guys. Oh, yeah go ahead. But uh, he was the lamb of the... the yeah, That's completely different. That's the lamb. Yes. That has nothing to do with Yom Kippur. No. But, uh, yes, everything to do with Jesus. Yeah but the lamb is for redemption. Yes. Did you know that? Yeah. The lamb is only for yeah. redemption. Yeah. Ah. What kind of redemption? For the Israel to come back into the covenant. But then you have sanctification, reconciliation, restoration, which all the sacrifice take care of. Come on now, we talk about Jesus all the time, we better know this stuff. Because my Jewish people are looking for Yeshua. They're looking for Messiah every day. And because we do not study the most basic principles in the temple, now we become a stumbling block. Dus de, de Joden kijken elke dag uit naar de terugkeer van Messias. En omdat wij onvoldoende de zaken bestuderen, worden wij beginnen eigenlijk een struikelblok omdat we niet weten dat we de zaken correct moeten voorstellen. When I come back next time I'll talk about Als ik volgende keer terugkom zal ik he is de, de Lam of God. God, Yeshua is de Lam. Yeshua is het Lam van God. But then and let me ask you a question. Then the Jew will tell you this. De Jood je het volgende vertellen. If he's the Lamb of God, then how come he died outside the temple? He didn't die inside on the altar. Als hij Lam Gods is, waarom is, dan, is hij dan buiten de tempel gestorven en niet in de tempel? Goede vraag. Je moet je me de antwoord geven, want je gelooft dat Jezus is de Lammer. Dat is alles wat je he nodig hebt. Oh, hold on, let me finish. Hoe komt dat op de Mount of Olives? Hoe komt hij dan op de Olijper gestorven is? Welk dier werd daar geslacht? Wat is buis? for wat? Voor wat? Sanctification. What? En de rode vaars dien de verlossing. So he becomes the lamb for redemption. Dus hij wordt het lam. Jezus is het lam van de verlossing. He dies on the mount of olives as the red heifer for sanctification. Yeah, yeah. Hij sterft op de olijfberg als de rode vaars voor onze yeah. Get it? Yeah. Yeah. He fulfilled all. Heeft ze allemaal gevuld. But we don't even know which ones. Maar we weten nog niet eens de welke. And that's I'm trying to submit to you that there's more than what we're. Being. I gotta continue, and guys. I gotta continue. Alright, so now let me go to continue. to the terms real quick. Okay, you doubt to make you doubt to make you doubt to make the house of Hileb. Who was the house of Shammai? to make you to make you doubt to make you to make you hanging with that, with the whole temple stuff. Yeah, to make you doubt to make you doubt to make you doubt ja, ja, ja. Jullie zitten nu met een heleboel veranderen. By the way, I, I, do deel, volkt, I, I do have a whole teaching on the ik but I, I'm not selling today because sell the goes down too much. But, but we can work something out. That if you leave, if you take an order, we can take an order and I can leave it with him, and then you guys can give me the money later. So, Het uh, is we'll de vandaag De de zon gaat heel laat onder, op zaterdag wordt geen handel term. Dus ik verkoop vandaag niets. Ik heb wel een teaching over de tempeldienst. Uh, is als er iemand een dvd is, als iemand geïnteresseerd is, kan je je naam nou bij hem laten. Laat de dvd's bij mij en dan vinden we wel een manier om uh, een te betalen. Oké, okay, so now, who was the house of Hidel and the house of Shammai? Wie waren het huis van Hidel en het huis van Shammai? Is your brain hurting yet? Heb je al pijn uh, <laughs> aan je hersenzommen? Isn't this exciting? Yeah. Is it in the period? Right? I'm going, I'm going fast. What do you mean I'm going fast? It's slow as I'm to talk. So you are not right slow. <laughs> This is slow, right? For you. <laughs> For you, yes, it's a good answer. <laughs> <hungry, laughs> yeah. Alright, all right, let me go slower. It's good stuff. The yeah, Bible says okay. <laughs> okay, okay, okay. In the first in the first century, there was a theological battle. Battles. de theologische gevechten. You have seven types of Pharisees. Je hebt zeven typen farizeeën. But then you have different ideologies within the seven types. Maar binnen die zeven types heb je nog verschillende ideologieën. But then you have two big schools. En dan heb je twee grote scholen. House of Shammai. Shammai. House of En het huis van What house was Paul from? tot welk huis behoorde Paulus? Have you ever wondered why Peter and Paul were always like this? Paulus behoorde inderdaad tot het house van Jan. Heb je ooit de vraag gesteld waarom dat Petrus en Paulus met elkaar in aanvaring kwamen? Because Peter was inclining himself to the laws given by Shammai. And Paul was from Helene. Omdat Petrus eindelijk het huis van Shammai volgde. terwijl Paulus het huis van Jan. They like each other. Yeah, ja, ze kwamen goed met elkaar. It's door. just like a Baptist and a Pentecostal arguing about everything. Maar het is zoals de Baptisten en, uh, <laughs> okay. en de Baptisten. Okay. Die, die willen elkaar so, <laughs> die overal so, I got a question for you. Dus heb ik nog een vraag voor jullie. Who controlled the Sanhedrin Council for 45 years during the ministry of Yeshua? Wie heeft gedurende 45 jaar gedurende de hele bediening van Yeshua eigenlijk de, had de controle over de Sanhedrin periode? Now, remember, the Sanhedrin Council uh, they rule on every law on every law they must keep in Jerusalem. Denk eraan dat het Sanhedrin allereerst bepaalde in uh, Jeruzalem. Goed question, right? Wat was het grootste probleem in de eerste eeuw? Wist je dat het niet ging over het feit dat Yeshua al niet Messias was? Dat was niet het probleem. King Koning. No King. Ja, exact. Maar het probleem was, of dit is het grootste probleem in de eerste eeuw. Of de Gentiles worden geaccepteerd in de kinder was of dat de goyim, de heiden, in het koninkrijk zouden uh, aanvaard worden of niet. Did you know that Shammai, you that Shammai, how many of you have never read the 18 edicts of Shammai? Wie van jullie heeft nooit de 18 uh, edicten van de 18 van Shammai gezegd? I really want to see the hands on this one, please tell me. Alright, now, if you've never known what the edicts of Shammai were, as you die twee tot de 18e van Shamai zijn. You will never understand the arguments Yeshua is having with the Pharisees. Dan ga je eigenlijk nooit uh, de discussiepunten die okay. Yeshua met de Farizee heeft kunnen begrijpen. Because Shamai Waldo, Waldo dat Shamai. Uh, de geschiedenis vertelt ons. That there were two types of converts in the first century. Dat er geroede de eerste eeuw twee soorten bekerlingen waren. Shamai believed. Shamai geloofde. That the Gentiles had no place in the kingdom of God. Dat er in het koninkrijk Gods geen plaats was voor de heidenen. Ze werden niet aanvaard. They, they Zij geloven dat je geen olie mocht kopen, bread, of brood, uh, wine, of wijn, or even eat with them, of zelfs eten to any met de heidenen. Dus je mocht van de heidenen geen uh, olie, geen wijn kopen en zelfs niet met hen samen eten. Het was illegal. Het was um, onwettelijk. To this day, to this day. Tot op de dag van vandaag. If you give a bottle of wine to an Orthodox, als je aan een orthodoxe Jood een, een fles wijn overhandigt, and you tell him you want some wine and you open it, en je zegt dan wil je wat wijn en je doet het Even een fles if it's fles it's kosher, water. zelfs als het kosher he is, hij zal het niet drinken. How do I know? Hoe weet ik het? Because I studied this stuff and last week I have some Orthodox friends in my house. en vorige week had ik orthodoxe vrienden thuis. And, and when I give him the wine, he says. Let me open it, because I really want to wanna. <laughs> But you know why they do that? Weet je ze dat Because in the ancient world, back then in the time of Moses. Omdat in oude wereld, in de van Moses. And in the time of Jeremiah, and then in the time of Yeshua. En dan de Jeremiah en ook van Yeshua. The pagan nations omdat de de hederse volker used to dedicate their vineyards and their food and their wine and their grain and everything to the gods. Ze <laughs> waren alles aan de goden ehm menite offeren. aan de de wijn de wijn. Right. So now Paul in the letters is dealing with the same problem. En in zijn brieven um, spreekt Paulus net over diezelfde problemen. They you view know that this has been dedicated to idols. Als je weet dat dit aan een afgoed gewijd is, don't eat it. Blijf er dan vanaf? But if you don't know, just pray. But we got a problem now in Florida. Maar in Florida hebben we nu problemen. The favorite places we like to eat. Uh, een van onze favoriete plaatsen waar we gaan eten. The meat they dedicate to Allah. Uh, is een Marokkaans restaurant en uh, het vlees is halal. And we we love Moroccan food. Uh, maar what, ik weet dat echt aan het interpreteren gewijd is you know, dus. By way, Je kan me niet zeggen dat die Paulus niet did you know that when Greece, weet je Wanneer ik naar Griekenland. I, I saw one de... of the ancient ruins, Ik heb daar een van die oude ruïnes gezien. And there was een like little hole in what used to be the kitchen of that place. was een, een... Kleine, kleine openingen wat voeren daar de and That's what they gestorven. kept. That's what they kept their gods in the kitchen. En dat is waar ze de, de, de grootste afbeeldingen in hun keuken bewaren. Uh, go to a Chinese restaurant. We gaan naar een Chinese restaurant. Go to a Thai restaurant. We gaan naar een Thaise restaurant. Go to those places. You see their gods right there. Yesterday we were walking by the way and we saw in an Indian place with a an ox and the halo above it. Yeah. Gisteren waren we aan het wandelen en we zagen in een Indisch restaurant, er was Sida, dat is de holy cow, see. de koe met een ouder boven haar hoofd. Remember that Paul is writing to that audience in the middle of Greek mindset, right? Denk eraan dat um, publiek van Paulus mensen zijn met een Griekse gedachtegang. gaan. So in the marketplaces, they used to come to me, offer to the gods, because everything was offered to the god and then they would give it to you. Dus op de markt waren ze gewoon van, van uh, vleesstukken af te stellen, maar vlees dat aan afgoden gewijd was. Dat was een normale gang van zaken en dan zouden ze het ook aan, aan jou verkopen. Hij is niet over varkensvlees. Het gaat hier niet over uh, varkensvlees. To a Jew, they know pork is not food. Yeah. Well, wat een jood betreft, zij weten dat varkensvlees gewoon niet als voedsel kan worden. Hij is over sheep, of ox of whatever that they can over eat. Of oz, of schapenvlees. of, yeah. of Context, right? Context. context. Altijd de context bekijken. Is this making sense to you? Yeah. Okay. Okay, so now, what happens is that now, paint the, the picture, paint the picture. Okay, probeer dit allemaal uh, in te beelden. You have the school of Shammai, You have the school of Shammai, that in the year 20 before Yeshua, that in voor uh, Christus, Yeshua, they met at the house of a rabbi. Uh, kwamen ze samen in het huis van een rabbi. And they took a vote. They took a vote. Ze And they were like, they were uh, more of the house of Shammai than the house of Hillel. En er waren meer mensen aanwezig van het huis van Shammai dan van het huis van Jeroen. So they took a vote and the house of Shammai won. Ze stemden, en vermeest dat er meer mensen aanwezig waren van het huis van uh, Shammai, wonnen zij uiteraard. You know who the zealots were? Weet je wie ze zeeloten waren? Ja. Yeah. Yeah. Uh, uh, Judas Iscariot was a zealot. Barabbas was a Zealot. Yeah. Barabbas was a Zealot. Who were they in agreement with with the house of Shammai, house of Hillel? Met wie komen ze Shammai of Hillel? See, we don't know that, right? It's Shammai. This It is the of did, did you know that the night of that vote? Weet u dat de nacht voor die stemming plaatsvond? The Zealots who were friends with Shammai. Killed many of the house of Hillel. ze veel studenten van het huis van Hillel Because they were not submitted to Shammai omdat die zich niet wilden onderwerpen aan het huis van Shemai. So when Yeshua is praying in the Mount of Olives, wanneer Yeshua dan bidt op uh, de Olifberg, oh you shall I you shall you who kill the prophets and you who this this and that. Oh jij, Jezus en Jezus, wie de profeten gedood heeft enzovoort. He's talking about the prophets of old, but he's also talking about the house of Hillel that the Shemai killed. Ja, dan spreekt hij niet alleen over de oude profeten, maar dan spreekt hij ook over de de mensen van het huis van Hillel die de zijn. History. Wat is geschiedenis. Okay, so now what happens is, in Galatians, now we got a problem. En wat er nu gebeurt, als we naar de Galatenbrief gaan kijken, dan ziet we een problem. Now, remember though, you asked me the question, so what does under the law of works of the law mean? Je hebt me de vraag gesteld, wat betekent dan onder de wet of uh, de werkende wet? Dus wat doet dat dan? So I'm going to ask you another question in regards to the book of Galatians. Oké, okay, wat Galaten betreft, ga ik jullie dan een andere vraag stellen. What is the theme of the book of Galatians? What is it? thema van de brief aan de is het is it redemption? Is het verlossing? Sanctification? Heiliging? Reconciliation? verzoening. Um, verzoening or justification? Of rechtvaardiging. You need to first tell me what is the theme of the letter. Eersten wil ik weten wat het thema van de brief is. We if we call the book of our and we don't know what the theme is. Excuse me, I'm sorry, there's not even reason why we should be talking. Als we de Galatenbrief citeren, uh, dan zouden we wel moeten weten waar het over gaat. Justification. Het gaat over rechtvaardiging. Now, you know, there's a problem. Er is een probleem. What is the problem? Listen to this verse. What is the problem? Read it in your version and I'm going to go here. I wonder that you are so quickly removed from him who called you into the grace of Messiah to another gospel. Re read that in your verse. Okay. Het verbaast mij dat hij zo schilijk van degene die door de genade van Yeshua geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie. Oh, well, wait a minute. You see, now Christians say that we are teaching another gospel. Right? Christen zeggen dat wij nu een ander evangelie brengen. But, but it says, that is not another. Maar wordt over je zegt van het... En dat is geen evangelie. Except there be certain who are troubling you... Er zijn echter sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus zullen verdraaien. I'm confused. ben ik verwar. Because supposedly the people in Galatia, they are being told that somebody is perverting the message of the de mensen in Galatia wordt verteld dat er iemand is die de boodschap van het evangelie pervertigt. is it's not another. Maar het is geen andere evangelie. How are they perverting it? First of all, wait, wait, wait. stay with me, stay with me right uh, here, Philippe. Yeah. Ja, ja. Who are you looking for? Who are troubling them? Wie brengt ze in verwarring? And how are they perverting it? En hoe verdraaien ze, perverteer ze het de, de boodschap? Because Christianity, as you know it today, did not exist then. Maar ook bedenken dat Christendom zoals we het vandaag kennen toen gewoon nog niet bestond. There were no baptists here. Er waren geen Baptisten. No Catholics here. Geen katholieken. No religion here. There was just first century church. There was eigenlijk geen religie, it was alleen maar de kerk van de eerste eeuw. So even. you gotta tell me first, don't go to Galatians 3.10. Dan, vertel mij eerst en ga jullie niet in de. Until naar, you go to chapter mee. 1. Ga naar hoofdstuk 1. You can't quote me Galatians 3:10 without giving me the context and the audience and the background. Ik kan mij niet citeren uit hoofdstuk 3 als je nog niet weten waar het hoofdstuk 1 is gaat. Right. How are they perverting it? Who was perverting it, and what is the other gospel? I'm going to submit to you another perspective. The number one issue in the first century was that the Gentiles have no part in the kingdom of God. Toegang hadden tot het koninkrijk van God. je en hoofdstuk Laten we even kijken naar Lukas hoofdstuk 4. Ik wil dat we samen lezen. I want you to notice what happened when Yeshua goes to the synagogue for the first, not for the first time, but he read from Isaiah. We gaan even kijken naar de passage die we allemaal kennen, wanneer Yeshua naar de synagoge gaat en uit de leest. Now, mind you, he's reading about Isaiah 61, verse one and two, right? Dus je is hier een stukje passage voeren met Isaiah 61 vers 21. Now, I want you to notice they're paying attention to him after he finished reading. Dus ze wat hij doet nadat hij gedaan heeft met lezen. What I want you to notice verse 23, 24, 25, and 27. Oké, we eens kijken naar versen 3, 4, 25, en 27. Now, listen to what it says. Go ahead and read verse 23. You said Luke 4. Right? Luke, Luke 4. Luke 4. Uh, Luke 4. 23. Listen, I really thank you for giving me the opportunity to share this. Okay. Verse 23? Yes. En hij zei tot hem: "Jij zult ongetwijfeld deze spruk tot mij zeggen: 'Ik zit ook juist. Genees hij, genees uzelf. Doe alle dingen waarvan wij gehoord hebben, dat zij ook afvaren om geschied zijn, ook hier in uw vaderstad." Keep going, man. Doch hij zeide: Voorwaar, ik zeg u, geen profeet is aangenaam in zijn vaderstad. Doch ik zeg u naar waarheid: er waren vele weduwen in de dagen van Elia in Israël, toen de hemel drie dagen en zes maanden lang gesloten bleef. En er grote hongersnood was over het hele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden, doch wel naar Saretta bij Sidon, tot een vrouw die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd. Okay. So now you read all that story, right? Dus we hebben een heel dat uh, gedeelte gelezen. Nou, where is Sidon? En nu, waar is Sidon gelegen? In de Midden-Oosten. Never known. In the... Exactly. And now you're talking about Naaman the Syrian. En dan heb je door Naaman de Syrië. Understand what Joshua just said? He just told them where he's going to go, where the message is going to go in the future. Hij vertelt die net waar de boodschap naartoe gaat, zal gaan in de toekomst. Right, and now I want you to notice the reaction of the people after he said those words. Remember, they're Gentiles. kijk naar de reactie van de mensen. Verse 28. Na dat hij gezegd in de synagoge werden met toon vervuld toen zij dit hoorden. Why did they get so mad? Waarom werden ze zo boos? Niet zanig, ze wilden niet dat ze zanig zouden worden. They didn't want the behemd to, to be yeah, Because in during the first century, in during the ministry of Yeshua, <coughs> the rule of law in Israel according to the Sanhedrin was, was de regel die door het Sanhedrin bepaald was, that the Gentiles cannot become part of the kingdom of God. Dat de helden geen deel kunnen uitmaken van het koninkrijk gods. The rule. Dat is de regel. Denk je dat dat in tegenstelling staat met de boodschap van Yeshua? That will be a complete dat zou echt een, een obstakel zijn. Because the tribes of Israel Omdat de tien stammen van Israël went to Assyria. naar Assyrië gaan, en ze were lost among de naties voor almost 800 jaar op het punt van Yeshua. En gedurende 800 jaar tot aan Yeshua werden ze, waren ze eigenlijk verloren onder de Israel. En dan komt Yeshua naar de verloren schaap van het huis van Israël. But they don't look like maar ze zien er niet langer als Israël uit. They look and act like Gentiles. Ze zien eruit en ze handelen zoals heidenen. So, so maar als de, de leiders van Jeruzalem de deur sluiten voor de heidenen zodanig dat ze geen deel kunnen uitmaken van het koninkrijk... They may be closing the door to an Israelite returning, but because he looks like a Gentile, he not accepted. Dan staat ze misschien op de deur van een Israëliet, die wil terugkeren, maar die niet binnen kan gaan, omdat hij er niet uitziet als een Israëliet. Would you agree that may be a problem? Ben je het bij no. mij is dat dat wel iets voor problemen kan zorgen. Do you know? Let's go to Acts 21. Laten we gaan naar handelingen 21. Now remember that in Acts 21. Herinner je in dat hoofdstuk Handelingen 21? Paul is in chapter 21. Uh, Paul is told by James. Daar wordt uh, Paulus gezegd <coughs> door Jacobus. To do a Nazarite vow. Dat hij een Nazarite geloofde dat. afleggen. Which requires <coughs> a sin sacrifice. En dat uh, veronderst dat hij in dus zijn zon te Acts 21. Handeling in de James, the brother of Yeshua. Jacobus, de halfbroer van Yeshua. Tells Paul. Zegt Paulus. To do a Nazarite vow. Dat hij een nazare gelofte moet. En dat hij voor vier andere mannen ook nog moet betalen. It was minimum 30 days for Nazareba. En de moest je minstens 30 dagen aanhouden. And it included in En dat bracht ook een zondoffer met zich mee. Is in the Nieuw Testament. Staat in het niet Testament? 25 years after Yeshua resurrected. jaar na de dood en ver... na verrijving van Yeshua. So what do you expect me to do? I, mean, you all the I with. Why is James Paul to do a Wat verwacht je dan? Dat wordt gezegd van dat er met alle offers weg um, afgedaan zijn, en hier zegt Jakobus aan Pauls dat hij een offer moet brengen. But how many of you have ever studied the requirements for Nazareth in the temple service? Hoeveel onder jullie hebben ooit de de verplichting uh, verplichtingen of de regels van, van de Nazareen in de tempeldienst moesten So we reach chapter 21. We lezen hoofdstuk 21. For we don't even know what was supposed to be done in that day. weten nog niet eens wat er voorgesteld werd gedaan uh, te worden in die tijd. Context, right? Context. So I want you to notice, in chapter 21 he gets arrested. In hoofdstuk 21 wordt Paulus gearresteerd. In chapter 22 he starts to defend himself. hij zichzelf te verdedigen. And then I want you to notice when you read and I don't have time to read the whole thing but if you start reading in verse 7 all the way through to verse, verse 23 but we're going to focus on verse 17. He's het stuk van vers tot moeten lezen maar we gaan op vers telling them his whole encounter with Yeshua. En hij vertelt over zijn ontmoeting met Yeshua. Niemand zegt iets. Keep that in mind. Now, when you read in verse 17, it says, that it happened when I returned to Jerusalem and was praying in the temple. Wait a minute. So why will, if the sacrifices are done away with, why will Paul go to the temple 20 years after Yeshua died and resurrected? Vers 17. En het overkwam mij toen ik naar Jeruzalem was teruggekeerd en ik in de tempel was. Maar wacht, als, als de, de ovens niet meer moeten gebracht worden, hoe komt het dan dat, dat 20 of 25 jaar na de dood van Yeshua, Paulus toch altijd naar de tempel gaat om een oven te brengen? Verse 18. Ja, and saw 18. him saying to me. Now remember, he's telling this to all the people. zegt uh, dit uh, tot een hele menigte. Think about that. And he says, then. make haste and get out of Jerusalem quickly, for they will not receive your testimony concerning me. Uh, ik dus, mm, dat ik in zinsverrukking geraakte en dat ik hem zag die tot mij zeide haast u en vertrek spoedig uit Jeruzalem want zij zullen van u geen getuigenis over mij aannemen en dan wat en ik zei mensen ze weten dat ik in elk synaak ben in prins en zijn die die geloven en ik zei meester zij weten zelf dat ik het was die hen die in u geloofden niet gevangen zetten en in de synagoog lopen en met the blood van je moeder read vers 20 ja. En toen het bloed van uw getuige Stefanus vergoten werd, werkte ik daaraan met volle instemming mede en bewaarde de kleren van hen die hem doden. Oké, okay. nobody is saying anything, right? Men is weg Are they saying anything to Paul for everything he says? Zeg ze, iemand, uh, zeg ze iets tot Paulus voor uh, wat hij tot hier toe gesproken heeft? Do no. you know that church says that Jews did believe in Yeshua? Weet u dat de kerk zegt dat de Joden niet in Yeshua geloofden? You know what the estimation is in the first century? Weet je wat uh, de schatting is van de eerste één? One out of every Jews believe in Yeshua. Eén op vijf Joden geloven in Yeshua. That's a very well known fact. That's not what the church says. dat is niet wat de kerk vertelt. Oké, okay, so now watch. They're not saying anything. Now listen, read we it with me. You there. already have your Bible, so read it with me. Oké, okay, watch. Mm -hmm. Then he said to me, now, Paul is saying to the people that Yeshua said to him... Dus Paulus zegt tot de mensen dat Yeshua tot hem spraak. Depart for I will send you far away from here to the gentiles. Ga heen want ik zal u uitzenden ver weg naar de heidenen. Now listen to the next verse. It en says. And they listened to him until this word. Yes. Zij hoorden hem tot dit woord toe. And when they raised their voices and said away with such a fellow from the earth. For he is not fit to live. Maar toen de hun stem stemmen riepen weg van de aarde met zo iemand want hij behoort niet te blijven leven. then they cried out and tore their clothes and threw dust in the air. En toen zij schreeuwden met hun klederen zwaaiden en stof in de lucht wierpen. Those are the rituals of mourning. Wat je net hier is, over ze schreeuwen, kleren scheuren en stof in de lucht wierpen, dat zijn zaken die je doet als je in rouw bent. Now as the people got upset when he said that Yeshua told him he will go to the dus de mensen werden eigenlijk pas boos toen Paulus zei dat Yeshua hem zei dat hij naar de heidenen moest gaan. Have you ever seen that before? Had je dat ooit uh, zo gezien hiervoor? Why would they get upset? hem worden. Imagine Yeshua's coming to the nation of the house of Israel who scattered among the Gentiles. Yeshua komt voor de verlossing van Israël die verstrooid zijn onder de naties. Do you know the expression son of the devil? je de uitdrukking zoon des duivels. You know that the son of the devil there was one rabbi er was één rabijn. Die zijn eigen broer. Zoon devil. des devils noemde. You know why? Weet je waarom? Because his like Omdat zijn broer hetzelfde geloof aanging als Shammai. Now, think about this. Denk hierover hier, na. De synagoge van Satan. Als je nu het hele thema volgt van. Wat daar de eigenlijke betekenis van was in de eerste eeuw. Are the Jews. Zijn dat de joden. Who refuse to accept Gentiles Die heiden weigeren te ontvangen. As in the als, als volle um, burgers van, van het koninkrijk. Weet je dat hetzelfde They probleem is dat we vandaag de dag tegenkomen? Er zijn Messiaanse gemeentes. Er was één gemeente in Winnipeg, Canada. Die kwam me te zien. Die naar even mijn tichtjes kwam. She worked for her rabbi, her teacher. Uh, ze werkte voor een rabbijn. Because she came to see me teach. En omdat zij naar mijn uh, onderwijs is komen luisteren. He fired her from her job. heeft haar ontslaan. They're believers in Yeshua. En ze geloven in Yeshua. When I go speak at places. Er zijn plaatsen waar ik daar ga spreken. There are some Jews that are messianics. Er zijn sommige messiaanse Joden. They put art in the paper. Zij, zij plaatsen aan de retentie in de kranten. En zeggen dat ze niet naar mij moeten komen luisteren. And they call us <laughs> en ze noemen ons ketters. Ze zouden jullie nooit als volledige members uh, leden van hun congregatie aanvaarden. Right in, in Amerika is er op dit moment een organisatie. Dat er veel mensen vanuit de Christen naar de Torah komen. En ze zeggen de christenen. The Torah is not for you. The Torah is not for you. Go back to church and keep Easter Christmas. Really? You mean to tell me that God is bringing you out of idolatry? Wil je mij dan vertellen dat goed je uit afgooien rij bringt? And the people of the covenant are telling the people to go back to idolatry. En de mensen van het verbond vertellen de anderen dat ze terug moeten gaan naar afgooien rij. And they're not accepting you into the kingdom. En ze laten je niet in het koninkrijk. The last time I checked, we're not the king. The <coughs> last keer dat ik gecheck heb, we're not. Wij zijn wij de koning niet. He is the one who determines who is the, who is in our name. Hij is de enige die right? bepaalt wie binnen mag en wie niet. Yeshua was the one who died and resurrected, so you can come in by him. Yeshua is the one who stormed is and frozen is. You can door. through him. This is happening right now. That is the thing that dag today. Because no one in the church have taught you guys about the house of El Shemai, did they? And that no one in the church you ever told them of Shemai or the house That's what Acts 10 is all about, ladies and gentlemen. And that's what happened in ten, completely over. Who was the person who stood up and defended Paul in Acts 15? Wie was de persoon die, die opstond en Paulus verdedigde in handelingen 15? Come on now, it was Peter. Peter stood up and defended Paul. stond op en vertegde Paulus. And which story did Peter tell the people? In welk verhaal vertelde Peter aan de mensen? Come on now, this is New Testament. this is my point. You see, we zijn zo dadelijk bezig met te kijken naar de Joden en te zien wat ze zijn verkeerd doen. Maar wij moeten eerst onze zaken leren lezen. Er is een probleem aan beide kanten. We proberen zo willen te bewaren wat we denken dat het goed is. Maar uiteindelijk weten we nog niet eens wat we denken te weten. Is dat niet onverwoudigend? Is it overwhelming? Yeah. It doesn't make you feel like mad. Word je daar niet I was really mad for years. It was geduring jaren boos. That's the process. That is the process. That's the way we go. We we first say, oh, I can never be. Eerst zeg je van ah nee dat doet niet aan mij. And then you go like I can't believe it is. And then you say, ah can I hierin geloven? And then you don't want to see nobody anymore. dan wil ik meer zien. And then you know that God is merciful. En dan weet je dat God genadig is. Dat Hij ons allemaal lief heeft en dat we gewoon willen leren. So wat zou je liever hebben dat ik deed? Tell you what you want to hear? Je vertellen wat je zou willen horen. Of je de waarheid in context vertellen en God de rest laat bepalen. mijn hier zegt iets echt mijn broer vertelde me iets dat uh, echt tot mijn hart sprak. Ik geef enorm veel onderwijs en mijn vrouw weet hoeveel energie en tijd ik insteek steek om, om, om de zaken voor te bereiden. And study to be en ik studeer niet om, om slim te zijn. I really want to be a good servant of ik wil echt een, een goede diener van de heer zijn. I just don't want lying to me. Ik wil niet dat iemand nog langer tot mij, tegen mij liegt. En ik wil exact weten wat hij zegt zodat ik voor hem mijn best kan doen. En hij told me that about jaar years ago. en een half geleden. Hij was, looking on Google was that, in the internet. op Google aan het and, and he came to want my teachings on the internet. And, uh, ik keek naar een van mijn teaching's op Wiktrede. En hij hoorde over 15 minuten van het en hij zei Ah, dat guy is crazy, he must be wrong. Ah, is all, all wrong. <laughs> en dan had hij ongeveer een naar mijn diengratie opdacht. Hij dacht van, ah, die keel is compleet gek. Why don't you just tell them the story? Because you say better than anything. Go ahead. Say it in, the, in your language. I already heard it. <laughs> <laughs> oh. uh, een tijd terug, misschien, misschien langer dan tweeënhalve, ik weet niet meer, maar helemaal op het begin dat ik aan het zoeken was naar ja, de Sabbat en de wetten en het zo. Ja, uh, it, right? uh, ik was aan het zoeken op Google en uh, ik kwam op een van zijn uh, onderwijs uit. En hij was aan het vertellen over de Sabbat en de wet en al die dingen. En ik dacht van man, die man is helemaal, uh, is helemaal verdwaald wat hij aan vertellen is. Hij is echt terug onder het overbond en predik en zo. Dus ik heb die ook gelijk uitgeklikt. Ja ik bedoel, de, de, het onderwijs op dat moment. En, uh, maar dat ik me toch altijd bijgebleven van ja, ik dacht van ja, misschien, hij, eh, misschien is dat toch waar want ik las toch dingen in, de, in het Nieuw Testament ook die altijd verwezen ja. terug naar de Sabbat en zo. Op een gegeven moment zegt Yeshua tegen, tegen, dan spreekt hij over de, de verdrukking die gaat komen en dan zegt hij bitter dat niet zal gebeuren in de winter of op een Sabbat. En dan denk ik van ja, hoe de Sabbat is toch voorbij, waarom zou Yeshua dan zulke dingen zeggen? En een jaar later Herinner ik me weer aan een van zijn studies toen ik van, ik <coughs> moet die misschien toch nog eens gaan opzoeken en toen deed ik een top Toen is dat uh, de yeah. I'm not crazy after all. Ah. <laughs> Did you repent for calling me a heretic? <laughs> you see, you know what my job is? Zie je, weet je wat mijn waar mijn aan bestaat? Share the information. De informatie met jullie delen. And treat you like a dot. En je behandelen als een verlangen. Ga het zelf opzoeken. Want als ik het je opdring, Ga je het niet aanvaarden. If I say, Here is the maar als ik je zeg van, hier is het bewijsmateriaal. Kijk het na. Be a good Wees een goede student. Then God will talk to your heart. Dan zal God tot je hart spreken. I'm not to you today. Ik probeer jullie vandaag van niets te overtuigen. Dat is niet mijn job. Dat is mijn, mijn werk niet. My job is to be a defense lawyer for the Torah of my king. Mijn job is eigenlijk een, een verdedigingsadvocaat te zijn voor de Torah. I'm going to give you the best evidence I can. Ik ga je, ik ga je het beste bewijsmateriaal brengen dat ik kan. You are jury now. Jullie zijn de jury. Weigh out the evidence. Weigh it out. Um, kijk het bewijsmateriaal na. Weeg het na. Go back and research. Ga terug en zo onderzoek het. And let God be true. En laat God en waarheid spreken. Let God be right. Laat goed, recht. And choose after rechts. His commandments. And maak je keuze volgens Zijn geboden. Not Niet volgens het woord van de mensen. Don't ever follow me. Volg mij nooit. But you follow my king. Volg mijn man? koning. If we are following him, we'll be fine. Als we hem volgen, okay, kan er niets that. Gebeuren. Oh, yeah. Remember that. So let's go to Acts chapter 10. Remember, there's a problem. What happened? Yeah. Do you guys need a break? Yeah. Let's take about, well, wait a minute. every time I give you guys a break, you guys take forever. Ten minutes! Yes, sir? Stand up, stand up, I here. hear you. I have one question. Why do you refer to ten um, tribes, whereas uh, Jacob is uh, speaking about twelve Yeah. James. James. James. Sorry, uh, sorry. Because it's all Okay, very simple. When Israel went, uh, when Israel went to Assyria, <laughs> the 10 tribes never returned. Alleen a in bit of a ten tribes never a returned. bit of a little bit okay. and a little bit of a little bit of a little bit of a little Benjamin and Levi. Daarom was Afghanistan en was Iraq, Iran. Allam Iran is het Ezra, when he received the letter from King Cyrus. Toen Ezra de brief van koning Cyrus kreeg. Asked the kingdom to return. Vroeg het koninkrijk om terug te keren. And they refused. En ze weigerden. Only less than 5% came back with Ezra. Minder dan 5% die samen met Ezra terugkwamen. Te so in fact in the first century. Dus eigenlijk in de eerste eeuw. Pompey. Uh, 60 years before Yeshua was born. 60,000 Jews to Rome. 60, Joden over naar Rome. Philo. He was a, a, a, Jew, uh, a, a priest from Alexandria, Egypt. Was een uh, priester uit Alexandrië in Egypte. He says in his writings that out of seven towns in Egypt in Alexandria. Zegt, uh, seven towns in Alexandria. Uh, van uh, in Alexandria. Five were Jewish towns waren er vijf Joodse. So, Josephus, Josephus zegt dat de tien stammen verspreid waren vanaf de Eufratus over de rest van de wereld. Maar in Rome en Egypte en ook in Klein-Azië wisten ze dat Judah en Benjamin in het land waren. Dus wanneer Jacobus tot to the 12 tribes, schrijft hij dat letter to all the known communities of different tribes all over the Asia Minor and all of the, the uh, the, uh schrijft hij eigenlijk de, naar alle gemeenten die verspreid zijn, zowel in Klein Azië als uh, Egypte als verder weg. So history tells us that all the 12 tribes, not all of them came back, only a minority came back de misschien okay. vertelt ons dat slechts een, een klein deel van uh, teruggekeerd is. Oké, okay. so you notice a lot of the history. So please, please, please. I'm getting tired because I had a long day. Ik word moe. Ik heb een lange dag. Just trying to get a quick break and come back in 10 minutes so I can really hurry up and go to sleep.